Aanstaande zondag, dan gaat het gebeuren, want uh, ja, dan uh, gaat er veel muziek plaatsvinden in Riel. En wel het Smartlappenkoor akkoor uh, Sangrila uh, ja, uit het Brabantse Riel uiteraard, hè, uit onze gemeente. Ik heb uh, Siem Maas aan de telefoon. Hallo Siem. Dag, goeienavond. Ja, goeiedag. Nou, er gaat uh, heel wat gebeuren hè. Een, uh, ja, een zeg maar Smartlappenfestival, festival mag ik het zo noemen? Ja, dat mag ik dat, ja. Wie, uh, Wie doen er allemaal mee? Daar doen, uh, in totaal doen er negen koren, opzij acht koren aan mee. En dat zijn, ik uh, moet ze even voor je opnoemen, uit Dongens Levenslied. Uit, uit Dongen uiteraard. En effe anders uit Tilburg. Gils Mezingkoor uit Gilzen, Nostalgia ja. uit Udenhout. -koor Os uit Os. Uit Volle Borsten, dat komt uit Dussen. tranen komt uit Etteleur. En Zangla komt uit Raad ja, inderdaad. En jullie natuurlijk ook. Hè? Wat staat er bij jullie op het repertoire bijvoorbeeld? Bij ons staat alleen Nederlandstalig. En dat zijn matlappen en voornamelijk levensliederen en, uh, en gezellige meezingers. Ja, nou is het bij de meeste koren zo dat ze een tekort hebben. Maar bij jullie op de website staat dat jullie een levensstop hebben, want het is uh, te vol. Ja, wij, uh, wij, zijn, uh, wij hadden 60 leden. We zijn er nu uh, een paar afgevallen vanwege de leeftijd. We hebben gezegd van. Uh, we moeten maar eens even stoppen met uh, nieuwe leden aanwerven, want dat, uh, de meeste de mensen die willen toch een beetje terug naar bij de 50 vreden. Dus jij moet ook, ook een beetje doen wat uh, de leden wensen. Hè? Ja, inderdaad. Nou ja, dan gaan jullie zondag optreden. Nou hoef je niet alles te verraden, maar heb je een paar uh, titels voor me? Welke nummers er on onder andere gezongen gaan worden? Daar nou, weet ik helemaal niks van. Dat is een verrassing van onze dirigent. Oké, okay. nou we zijn heel erg benieuwd. Wie is jullie dirigent? Jan Kuijsters. Oké, okay, nou die zal het vast wel goed uitzoeken denk ik. Nog even de plaats en tijd uh, en hoe laat begint het? Het begint om 11 uur het is bij Eetcafé de Overkant en het duurt om 5 uur.